That's new. That's happy. Oh, mm -hmm. Prachtige sax-muziek van uh, Prafou, Mystic, Where Spirits Live. Zet hij een voor zijn eigen label en je kan dat uh, terugvinden op uh, www.zfmzandvoort.nl daar, uh, daar vind je de muziek, websites die je, je naar Prafou.nl Welkom dus bij twee uur van Tapseppi aflevering 673. En we gaan gezellig verder met Sacred Place van Mary Jongbroed voor het label Springhill Music. Turnipina bearded. Not till we es la inocente porque sabes tú muy bien que es sincero Te lo digo a ti, no fue tan solo sexo. Ya ves, no fue tan solo sexo. Hoe kan ik man, ik Ik rijd hierom, wat De zit وتفاجئ الأضرار حلت المطيا يلون وسكنهم في <تصفيق> الجنان TV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 zijn we ervoor te lden? We zijn ervoor te lden. We zijn ervoor te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 Uh, het luisteren van dit programma Tab Seppy. En wat mij betreft graag tot een volgende keer dag. Thank you.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 op Schiphol heeft een vliegtuig een noodlanding moeten maken. Bij het opstijgen was brand uitgebroken in de motor. Het toestel, een Boeing 737-800 van Royal Air Maroc, heeft brandend boven Haarlem gevlogen en is toen teruggegaan naar Schiphol. Daar is het veilige land. Er waren zo'n 160 mensen aan boord van het toestel. Ze hebben het toestel ongedeerd verlaten. Een van de brandweerwagens die op weg waren naar het ongeluk, is naast de snelweg A4 over de kop geslagen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. En de is inmiddels geblust. VVD-leider Rutte wil dat er voor 1 juli een nieuw kabinet is. Dat zei hij op een verkiezingsgala in Paradiso in Amsterdam. Ook de regeringsverklaring van dat kabinet... zou al voor die datum klaar moeten zijn. Het nieuwe kabinet kan dan al de begroting voor 2011 vaststellen. B van de A-leider Cohen zei op het gala... dat er wat hem betreft de komende vier jaar... nog geen besluit wordt genomen over de aanschaf van de JSF. Dat geld kan beter aan andere zaken worden besteed, zei hij... Een Peruaanse krant heeft nieuwe beelden van Joran van der Sloot op zijn site geplaatst. Te zien dus hoe hij zijn rugzak leeghaalt en zijn geld telt, terwijl agenten ondertussen zijn bagage doorzoeken. Aan het eind van de opname krijgt van der Sloot een kogelvrij vest omgehangen. De site is nu onbereikbaar, vermoedelijk overbelast. Voetballer Arjen Robben gaat toch naar Zuid-Afrika. Zijn hamstringblessure is minder ernstig dan werd gevreesd. Bondscoach van Marwijk hoopt dat Robben op tijd fit is om nog tijdens het toernooi aan Spelen toe te komen. Het is nog niet bekend wanneer Arjen Robben naar Zuid-Afrika reist. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar regen of een onweersbui. Overdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt tussen de 16 en 21 graden.